met het NOS-journaal. President Trump heeft aan tientallen mensen bij voorbaat gratie verleend... ...die de verkiezingsuitslag van 2020 ongeldig probeerde te verklaren. Beiden won de verkiezingen toen van Trump. Onder meer de voormalige advocaat van Trump en zijn oud-stafchef vallen onder de mensen die gratie krijgen. De actie is vooral symbolisch en zou moeten voorkomen dat een toekomstige regering een strafzaak tegen de groep aanspant. Eerder verleende Trump gratie aan zo'n 1500 kapitoolbestormers die al waren veroordeeld. De Verenigde Staten hebben in de Stille Oceaan opnieuw twee mogelijke drugsboten vernietigd. Alle zes opvarenden zijn bij de raketaanval gedood, zegt het ministerie van Defensie. Of er werkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Sinds september zijn 17 boten door de VS vernietigd. Zo'n 70 opvarenden kwamen daarbij om het leven. Critici noemen de militaire acties in strijd met het internationale recht. Het demissionaire kabinet steekt 2,5 miljard euro... in het beter bereikbaar maken van nieuwe woonwijken. Het geld is onder meer bedoeld voor wegen, fietspaden en tramlijnen... in gemeentes door het hele land. Zo krijgt de gemeente Arnhem ruim 64 miljoen euro voor het Veluwe-Waalpad... een fietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. Ook gaat er een half miljard naar de Merwedelijn... Een snelle verbinding tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein. In de India's hoofdstad Nieuw-Delhi zijn zeker acht mensen om het leven gekomen bij een explosie. Ook raakten meerdere mensen gewond. De ontploffing was volgens lokale media in een auto vlakbij een metrostation bij het Rode Voort. Dat is een van de bekendste monumenten van de stad. De eigenaar van de auto is opgepakt. Na de explosie brak brand uit waardoor meerdere auto's vlam vatten. De oorzaak van de explosie in New Delhi is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het westen trekt regen over het land. Vannacht wordt het droger bij 7 tot 9 graden. Morgen is het bewolkt, maar droog bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je nog altijd een kwartierverdraging... tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg. Bij Muiderberg is een ongeluk gebeurd, en zijn drie rijstroken dicht.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook robert op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. iemand is die vreselijk bezig is, dan is het deze Alex Nieuwland wel. Want uh, is hij niet met uh, zijn eigen verhaal bezig, dan is hij wel met Newland slide. Volgens mij schijnt hij over weer daar uh, wat uh, hebben gedaan. Uh, met Nieuwels, dat doet hij met Elsa van der Greft En uh, dit dus. En dat was de aanleiding om vorige week ook nog weer dus even bij hem aan de bel uh, te trekken. Dat was twee weken terug alweer. Dat dus Het schiet op. Uh, maar goed. Uh, inmiddels heeft hij wel in het brouwdok een heel verhaal al gedaan. Goed, uh, we kijken even naar het uh, scherm. En uh, ik denk dat ik ook wat kan gaan zeggen. Want, uh, ja, want ik heb uh, net even het lijntje erin geprikt van, uh, van het mengpaneel. Dus ja, dat, dat heb ik zelf gedaan. Want ik denk, hey, de, ik hoor niks in de voorafluistering uh, bij, uh, bij, het, uh, bij de, de soundcheck. Maar dat is inmiddels nog gebeurd. Want de gast van vanavond, Ja, dat is een, toch een oude bekende. Want die is inmiddels al een keer geweest. En ik meen dat het ergens in 2023 is geweest. Dat is alweer... Ja, het is al een tijdje terug, denk ik. Ja, ik denk ook zoiets. Ja. 2023. Ja, ik zit even te kijken. Want uh, we komen nog iets uh, tegen van jou. Uh, en dat heb je gedeeld op jouw eigen YouTube-kanaal. En dat is de Ruwe Diamant... die je toen in die uitzending hebt uh, gespeeld. Ja. Yeah. Dat klopt, ja. hier. Uh, uh, dan moet ik even kijken wanneer... Het, uh, het is inderdaad ja, 24 mei 2023. Dus het is al uh, inderdaad uh, 2,5 jaar alweer weer geleden. Dus ik moest de weg weer even zoeken. Oh ja, maar je hebt uh, ja. toch iets van een navigatiesysteem. Uh, even oh, één ding, want er zijn, uh, je noemt het navigatiesysteem. Mensen uh, die hier in Zandvoort komen... er is nogal uh, wat te doen om een bussluis. Als je die navigatie, navigatie gebruikt en je denkt... ik ga bij de Haarlemmerstraat rechtsaf... Gaat niet, want er zit een een of andere paal in en die paal die komt omhoog. En dan heb je een uh, grote gat in je onderkant, die je bodemplaat. Dus dat is wel even, gewoon even een melding voor de mensen die dat misschien ooit willen weten. Maar gelukkig, jij komt niet van die kant af. Nee, het is goed gegaan. Ja, ja het is bij jou <laughs> goed gegaan. Um, Christy uh, heeft al uh, het een en ander uitgebracht. Ja, ik uh, ga toch maar gewoon beginnen, want... Ja, voor die mensen die, die het weten. Uh, het is met ontdekkingstocht begonnen, geloof ik. Ja, klopt. Uit mijn hoofd. Dat was mijn debuutalbum. album. Uh, ja. Toen kwamen onze verhalen. Mm -hmm. dat, was het, uh, dat was ook de aanleiding dat je bij ons toen hebt gespeeld. Ja. Maar er is ondertussen nog wel wat gebeurd. Want er is nog een album, een Nederlandstalig album. En dat is volgens mij dit jaar gekomen. Of vorig jaar? Dit jaar? Ja. En eigenlijk dit jaar drie Albums. Drie albums, ja, vertel uh, geworteld was de eerste. Dat klopt, dat ging echt over zeg maar hoe ik ben opgegroeid, alles wat mij heeft gevormd. Ja, toen daarna kwam dichterbij, ja, nou dan is het altijd even de vraag: is het een EP of is het een album? Ach, hè? Nee, om het even, Die kwam erachteraan, ja, en daarna kwam ineens de verrassing: een nee. Engelstalig album. Ja, en, en die schreef ik van de zomer. Ja, dus dat nam ik eigenlijk meteen daarna op. Ja, en die Engelstalige, uh, dat Engelstalige EP, Schuinstreven Album, daar heb je ja. mij toch aardig om ver mee weten te blazen in dat, uh, dat opzicht. Want ja... Uh, dat is Crossroads. Ja. ja. Um, dan heb je dus de zomer gebruikt om dat album te ga gaan schrijven. Ja. Uh, waar is dat ontstaan? Om dat, uh, album in Italië. Te Zo. Gewoon op de camping. <laughs> Dus jij dacht op een gegeven moment een tafeltje erbij. En, uh... Nou, ik zei tegen Jos, tegen mijn man... ik, zei, ik weet niet wat me overkomt. Ik zei van, maar ik moet weer schrijven. Ik zei, het is Engels. Ik zei, ik ben wat, zei, beetje... wat, wat zei hij daarop op een gegeven moment? Nou, hij zei van, joh, lekker doen. Huh? Waarom niet? Houd niet tegen. Nee. Hij zei van, maar nou niet van jezelf verwachten... dat het meteen dus heel veel nummers moeten zijn. Want op een gegeven moment, dan schreef ik er echt twee per dag. Dat is ja. echt niet normaal. En ik heb ook spraakopnames... Ja, dat ik het liedje dan thuis aan het inzingen was. En je ja. hoort de krekels op de achtergrond. Super leuk. Ja, ja, ja. Ja. En uh, nou, ik, ik schreef daar ja, eigenlijk de nummers van dat album. En ik kwam thuis. Ik kon eigenlijk niet wachten om achter de piano te kruipen... en de gitaar. En ik nam eigenlijk alle demo's op. Ja. Boekte een studiodag. En ging met mijn gitarist de studio in. Ja, uh, Zo ging het, ja, het ging heel snel. Ik ja, was ook verrast hoor. Dat geloof ik graag. Ja. Uh, de, de studio, dat is een gerenommeerde uh, naam. Volgens mij daar in het uh, de... noorden van Ernst, ja, Ernst, uh, Ernst van Düsseldorp. Ja, Ernst van Düsseldorp. Die heeft de flagship studio in ja. Weidenes. Ja, ja. Daar staat hij wel onbekend, want er zijn uh, meerdere uh, muzikanten daar Ja, geweest. zeker. Nou, ja. Hij doet het ook hartstikke fijn. Ik uh, vind het een hele, sowieso gewoon een hele fijne persoonlijkheid. Uh, ja. Hij is heel creatief, enthousiast. Uh, hij haalt ook gewoon dingen weer bij me naar boven. Waar ik altijd gewoon weer door verrast ben. Ja. Uh, dus ja, ik vind het ook super fijn om met hem samen te werken. Ja, ja. ja. Uh, dat is even voor de mensen van uh, de laatste keer. Dat was dus... 24 mei, nee 24 maart, 24 maart 2023. Oh ja. Ja, dat is nog langer geleden. Dus het is zeker al dik 2,5 jaar geleden. Maar goed, we gaan uh, nu niet meteen uh, spelen. Want ik uh, draai nog één nummer. En dan gaan we beginnen. Dus okay. uh, mensen van de video uh, die kunnen dus nu eventjes nog opgelucht ademhalen. Die hoeven niet meteen in de... A en ook Marcus niet. Uh, maar we gaan wel even naar een opname van een paar weken terug. En daar zaten, tot mijn verrassing, zelfs drie leden in, bijna vier zelfs, van het ja, illustre gezelschap wat zich Gotcha noemt. En dat heeft Green uh, Greenpolder. En we laten het nummer horen, The Line. It's alright. It's my call time I gave a good sweep over this front porch go dance your dance give a show you love to show beautiful raw pure whatever if you don't come clean you just think you're clever. and it ain't real wij op een gegeven moment ook ergens uh, staan klappen. Maar dat, uh, dat hebben we dus nu niet uh, gedaan. Want ja, uh, dat is alweer een tijdje terug. Ik geloof een week of twee, drie uh, geleden dat, uh, dat we ze hier in deze studio hadden. Um, dat was Polder met uh, The Line. Het is uh, tijd voor het eerste nummer van vanavond van, uh, van Christy. En uh, ja, je moet even praten, want ik heb niet alles uh, 1, 2, 3 scherp. Van, van het uh, nummer wat je nu gaat spelen... op welk ander staat, staat hier ook weer? Nou, uh, dat is een interessante. Ja. Uh, want de versie die ik ga doen... staat op Dichterbij. Oh. Maar de eerste keer dat je hem hoorde... dat was de bandversie. En de die band. staat op Geworteld. Ah! Dus, uh, maar ik doe de akoestische versie... die op Dichterbij staat. Oké, okay. yes. laat maar horen. Oké, okay, wie we zijn. Bye. Het eerste nummer ervoor vanavond, uh, wie we zijn. Um, dan moet ik. Oh ja, want ik heb ergens een vergelijking uh, gemaakt. Maar daar kom ik zo op. Maar ik weet niet uh, bij welke vergelijking dat uh, gemaakt heb. Bij een van jouw Nederlandstalige nummers was dat. Ah. Ik zit, uh, ja, dat, dat weet ik nog. Maar dan moet ik even nakijken waar ik dat ook alweer gedaan heb. Uh, if, uh, Je bedoelt niet uh, de Jim Croce. Uh, Precies, die. Uh, met, ja, uh, ja, de, ja, ja, ja. Ja, de Time in the Bottle. Ja, ja, ja. ja, ja. Je hebt het goed onthouden. Heb het ja, ja. Je goed onthoud. hebt het heel goed uh, onthouden. Dan ga, ga, ga je mij vragen. Maar welk liedje was dat dan? Ja, precies. Dat weet ik dan <legislation> weer niet meer. <lacht> ja, ja, dat weet ik dus ook niet. Dus ja, dan moet ik weer ergens... Dan moet ik, even de dan moet ik weer gezeten? ergens gaan, uh, moet ik in de Wikipedia gaan zitten kijken. Nee, nou, de Wikipedia is het dus niet. Nee, het staat ergens op een van die, uh, van, uh, van die online uh, dingen... die ik geschreven heb over ja. dat album. Maar daar ja. zat het er ergens in. Maar goed, we gaan verder met... Nummer 2? Ja, nummertje 2. En dat tijd. is tijd als deze. Tijd, uh, tijd als deze, ja. Ja. ja. ga ik je wat uh, vertellen, want uh, ik heb hem inmiddels gevonden, maar dat gebeurde precies bij de laatste noten van, van dit nummer. Echt? Ja, ja, ja, ja want ik heb, uh, ik heb even zitten zoeken en ik denk, oh ja, ik heb hem bij 3 voor 12 van Noord-Holland, daar, daar heb ik het uh, op staan, dat wist ik. Maar het, de vergelijking waar ik dat trok... het moment waar, waar ik dat uh, deed... was bij op? Bewaar Mijn Woorden. Daar heb ik het uh, gedaan. Ah, Daar heb ik uh, die, uh, ja. die illustre. Ja. Hier staat het ook. De titel van Christy's Song toont misschien wel emotionele gelijkenis. Met een illustre song van een evenzo illustere songwriter uit Amerika. Time in a bottle van Jim Groti. Daar heb ik hem staan. En het bewaren van woorden kun je net als tijd vangen in een fles. De overeenkomst tussen Christy en Jim. Nou, die kan je lekker in je zak steken in ieder geval. Ik dus, vond een heel mooi compliment. Ja, ja, nou, ja goed. Dat, dat was uh, daar. Dus ik moest even zoeken. Maar het gebeurde precies bij de laatste noten van dit nummer. Dus uh, ja, het was wel, wel heel erg mooi. Qua timing was het niet helemaal perfect. Uh, we geven je even rust. Want uh, ik draai nog uh, twee nummers. En dan gaan we weer een blokje van twee doen. Um, eerst. Laten we weer iets uh, horen van een band. Of beter gezegd, een gezelschap, een project. Wat weer uit de omgeving van Leiden komt. En dat heet Low Frequencies. Zo heet, uh, heet het uh, project. En een van de nummers die op Falling Trees staat. Want uh, ze hebben gevraagd van, joh, kan je er wat uh, van laten horen? Natuurlijk, ik ben uh, de, de broerste niet. En dat nummer dat heet Spaceman. Say Stand still No need to go against your will Cause I'll be your rock, yeah I'll be your wall So you won't drop in this waterfall I'll do it all for you I'll get you if you fall When it keeps coming like a waterfall I won't move I'll stand still I'll do it all for you I know you will I won't move I'll stand still I know you will do, I know you will I know you will I know you will I won't move, I stand still We'll let the world keep spinning, baby we will Cause darling don't you worry, it won't last forever Patiently we wait till it gets better Know that when the clock keeps ticking Every second is mine I'll be the one Against the time I'll do it all for you I'll get you if you fall When it keeps going like a waterfall I won't move I'll stand still I'll do it all for you I know you will I won't move I'll stand still I know what will do I catch you if you fall When it keeps going like a waterfall I won't move, I'll stand still I'll tear it up for you, I know you will I won't move, I'll stand still Heet hij Jelle Sloot, maar dat zet geen zoden aan de dijk, dus heeft hij zich Judah Rivers genoemd. En dit is het werkje wat hij heeft uitgebracht, nog niet zo lang geleden. Nummer dat heet Stand Still. Daarvoor hoorde je Spaceman. van het gezelschap Low Frequencies, die komen ergens uit Leiden vandaan. Het is weer tijd om twee nummers te laten horen. En die twee nummers, dat is eerst een Nederlandstalig nummer. En daarna een Engelstalig nummer. Dus dat gaan we, we gaan eerst luisteren naar het Nederlandstalig nummer. Dan ben ik weer zo'n chaot die dan weer niet weet waar het op staat. Dus als ik je loslaat, staat die op geworteld of op dichterbij? Dichterbij. Ah. Ja, dat was 50% kans. Maar ah, dus. dat is ook niet gek, hè? Dat nee het uh, nee, soort verwarring. De ik vergelijking, krijgen. ik maakte eerder <laughs> tijdens deze uitzending voor de mensen die dus op YouTube kijken. Je moet even de samenvatting terug luisteren, want dan weet je waar ik het over heb. Nuland, ook een beetje een productieve man. Net als Christy dit jaar. Want Christy kreeg ook de geest om ineens te gaan schrijven. En Alex Nuland heeft hetzelfde gedaan, want die heeft ook. Uh, dat was ook niet bij te houden met, uh, met al het nieuwe materiaal... wat hij wat uit heeft gebracht. Dat geldt voor jou eigenlijk niet of meer ook. Alleen het tempo waarin jij dat doet... is net een tikje lager als dat van jouw uh, illustre collega... aan de andere kant van de afsluitdijk. Maar goed, um, als ik je loslaat, dat is dus weer van dichterbij. Ja. En dit is dan weer een andere versie die op het album staat? Of? Uh, nou ja, ik, ik speel hem wel... Um... Hetzelfde, alleen ik heb niet een hele band ah. om me heen op dit moment. Nou, dan gaan we nu de akoestische. Doen. Ja, dus dan gaan we nu de akoestische versie uh, horen van Als ik Je loslaat. Ik sta voor jou deur, maar klop ik aan. Is er te veel tijd overheen gegaan? Durf ik het dit keer wel aan? Sla ik op de vlucht of blijf ik staan? Ze zeggen dat de tijd alle wonden heelt, Maar zelfs na al die jaren wordt het mij nu ineens te veel wat ik had weggestopt verschijnt nu ineens ten toneel. Dacht dat ik wist wat ik moest zeggen, maar de woorden blijven steken in mijn keel. En het lijkt op van de weg. Ik je loslaat. Mm -hmm. Ik sta voor jou deur, maar klop ik aan? Of zal je mij buiten in de kou laten staan? Ik ben al duizenden scenario's in mijn hoofd afgegaan. En dan uh, wordt het uh, nu even een spannend moment. Want uh, daardoor uh, ga ik even lekker de boel een beetje uitlopen uh, rekken. Want van het Nederlandstalige gaan we naar het Engelstalige. Ja, en er zit nu ook een, een, so een echte tweedeling in uh, de setting. Want waren de eerste drie nummers nog uh, gedaan uh, met een akoestische gitaar. Nu komt de piano en... Je moet weten, uh, dat is het leuk, als we hier uh, deze studio hebben, dan moet hier een trap op. Dus Thomas en ik uh, moesten op een gegeven moment uh, aan het ding uh, lopen, <lacht> om dat ding ergens naar boven te krijgen. Ja, dat is zwaar. Hè? Ja, ja, goed, maar het is ons uh, beide gelukt. De volgende keer uh, zorgen we dat we zo'n katrol buiten hebben staan. En dat we dan uh, met zo'n hijskraan zo'n instrument uh, naar binnen gaan hangen, uh, Want uh, dat, dat, dat scheelt denk ik volgens mij ook wel <lacht> Het gaat helemaal nergens over. Maar uh, goed, uh, het is uh, tijd om, uh, om nu het Engelstalige gedeelte... waarvan jij zegt dat je dit op de Italiaanse camping... alles uh, bij elkaar uh, geschreven hebt. Was dat nou zo'n inspirerende omgeving dan, Italië? Ja, Ik ben daar misschien gewoon ultiem relaxed. Ja? En dan komt dat gewoon. Ja, ja dat, dat kan. Dat oh, denk ik. Um, eerst, ik zei het al, akoestische gitaar. Mm -hmm. Nu de piano. Yes. Um, je beheerst dus beide instrumenten, want anders zou je het niet uh, doen. Maar ja, wat ja, dan was dan ja, <laughs> eerder? De piano of de akoestische gitaar? Uh, de, de, nou, laat ik het zo zeggen, de keyboard. De key Dat, daar liggen mijn roots. Ik was uh, denk ik twaalf mm -hmm. toen ik begon met keyboard. En uh, mijn eerste baantje, toen speelde ik ook keyboard in een meubelzaak. Ah? Dat was mijn zaterdagbaantje. Ik zal Speel bijna. ik voortdurend uit mijn map. Ja, ik zal bijna zeggen. En dat is mensen, de Maarten voor Duinvraag: Wie is dat? Dat is de man die doet bij Podium 107 ja, ja, ja, ja. en RPL hoe die Jij kent hem ook. Ja, ja, ja. Uh, dat is bijna de vraag: wat is jouw oudste herinnering aan muziek? En dat is wel een vraag die hij vaak stelt. Nou, is dat, elk... dat is denk ik wel mijn oudste herinnering. Want ja. mijn, uh, uh, mijn ouders hadden niet direct echt iets... Ja, wel dat er gewoon veel muziek werd gedraaid... maar niet dat er instrumenten waren. En mijn eerste kennismaking met muziekinstrumenten... dat kwam uh, op de basisschool. Ah? En toen was de plaatselijke muziekschool... die nam allemaal instrumenten mee. Mm -hmm. Mochten we dan een ochtend proberen. En toen kwam ik thuis. Toen zei ik, mam, ik wil heel graag keyboard spelen... Want dan kun je echt op knopjes drukken. En ah. heb je een hele band. En, <laughs> dat, dus dat was vooral heel leuk. Maar ik was ook gewoon heel erg snel gemotiveerd om, uh, hmm. ja, om heel veel te oefenen. Ja. Ik vond dat zo leuk. Dan uh, hebben we de Maarten Verduin vraag gesteld. Die, dan wordt uh, die gevolgd door de Wietse van de Groot vraag. Wie is Wietse van de Groot? Dat is een man die bij SIGO Sport een, uh, een televisieprogramma doet. Uh, wat betekent muziek voor jou? Uh, mijn muziek is denk ik allereerst voor mij mijn uitlaatklep. Ik kan echt mijn gevoelens, mijn gedachten, mijn, mijn hersenspinsels... Uh, alles wat me bezighoudt, kan ik erin kwijt. Ja. Uh, dus het is echt gewoon een, een heel groot onderdeel gewoon van, van mijzelf. Ja, dat is in de eerste plaats waarom ik ook muziek maak. Ja. Ja. Zit dat ook... En dat is een mooi bruggetje naar dit nummer uh, wat je nu gaat spelen. En dat is ook het Engelstalige nummer uh, wat op het uh, album schuine streep EP staat. Mm. Volgens mij is het zelfs het eerste nummer van uh, CrossFit. Embrace Life. Ja, ja. ja, daar uh, open je ook mee. Uh, en die ga je ook uh, nu spelen. Dus yes. laten we maar uh, laten we horen. En hier is Christy allemaal. Embrace Life. Afraid to step into the light at times it felt like you were fighting a losing battle, lost count of all the times you tried to rise after you fell and start all over again. Just take another step. Don't give up on yourself, on yourself, not just yet. Just embrace life Yeah, just embrace life. I wanna see it shine, you don't have to hide, better step outside, live with your arms open wide, and yeah, just embrace life, yeah, just embrace Dat is de Engelstalige kant van jou. Maar wat is denk ik dan even toch voor mij... maar ik denk ook voor mensen die aan de andere kant zitten luisteren... en ook zitten te kijken. Wat is jouw voorkeur? Heb je, heb je een voorkeur voor Engelstalig of Nederlandstalig? Nou, Ik weet niet of ik per se een voorkeur heb. Wel merk ik een verschil in hoe ik schrijf. Goed, we klaar je nader dan. Ja, ja. Uh, ik denk dat Nederlandstalig is natuurlijk heel uh, direct. Uh, dus ik ben eigenlijk altijd op zoek dan ook naar manieren van... hoe kan ik het nog op een andere manier zeggen en dat soort dingen. Mm -hmm. En Engels is voor mij al iets... het is natuurlijk niet mijn moedertaal, dus het, het is al wat verpakter. Laat ik mm -hmm. het zo zeggen. Mm -hmm. Dus ik merk daarin een verschil in hoe je... Uh, zowel hoe je zelf het zingt, mm -hmm. maar ook inderdaad van hoe iemand het ontvangt. Dus ja. ja, daar zit voor mij wel een verschil in. Maar bij de Engelstalige versie word je wel meer uitgedaagd om te luisteren naar wat iemand te vertellen heeft. Yes. Dat vind ik dan weer. En uh, daarom ja. vind ik toch Crossroads, stiekem, stiekem mensen, vind ik hem eigenlijk leuk. Ja, je mag, je mag zeker een voorkeur <lacht> hebben. <hè>? Dat, <lacht> Dat is, is, mijn voorkeur, okay. is mijn voorkeur. Dat is mijn voorkeur. Goed, um, dan gaan we iets draaien, want je vergeeft jou rust. Maar wel van iemand die jij kent. Sven? Ja, heel Kijkers. goed. Ja, ja, dat is heel <laughs> goed. Uh, en hij heeft vandaag uh, weer eens wat van zich laten horen. Dus ik moet weer een antwoord uh, op hem uh, gaan geven. Uh, dit is Sven Roos met A World We Believe in. Schappelijk, hè? Nou, dat, dat deed je twee jaar terug ook, hè? Trapped along, you work to the bone. Just fall behind.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 we can make a place we long for Take our time and make amends For how we lived before But well, I'll be there when you need me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 Het fell. Van Gina, of Jenna, hoe je het noemen wilt. En daarvoor Sven Ross met het uh, nummer A World We Believe in. En je hoorde heel even Christy ertussendoor, maar dat uh, was omdat ik even de schuif vergeten was. En dan hoor je weer Marcus op de achtergrond. Wah, wah, wah. Ja, ik ja, kan al wel eens wat uh, vergeten met, uh, met dat opzicht. Maar het was positief hoor Sven, dus uh, maak je er geen uh, zorgen. Sweet Freedom is van het album wat... Son Taylor en Dusty Stray. En dat album dat heet Home. Kom morgen uit en wij draaien alvast die track van dat album. Was lonely with you all the time I had you. dus uit. Home heet het album van Dusty Stray. En je hoorde ook de Schotse singer-songwriter Sam Taylor. Zij komt geloof ik uit Edinburgh of Glasgow. een van de twee. Maar in ieder geval, Dusty Stray is ook hier een paar keer geweest. Drie keer. Achter Dusty Stray schuilt Jonathan Brown. En je kunt het vergelijken met Luc Nijman... Dit is een Neder-Amerikaan en Luc Nijman is een Neder-Brit. Dat is de overeenkomst, zo'n beetje. Ze wonen al een tijdje in uh, Amsterdam. Uh, hetzelfde geldt voor... Uh, bovendien, als ik het dan toch nog even heb over Dusty Stray... Uh, ze gaan ook in de nieuwe Anita uh, spelen. Wanneer moet je even kijken, want uh, dat uh, wordt dan daar wel bekend uh, gemaakt... Uh, over dat album wat... Morgen, dus uitkomt. En ik uh, mag weer gelukkig prijzen dat ik dat album ook uh, weer in bezit heb. Op CD. Ja, dat krijg je op een gegeven moment. Uh, deze dame, die uh, wilden we afhankelijk ook uh, hebben. Maar ja, toen kwam er op akdaw een beetje de doorheen fietsen. Dus die moeten we even parkeren. Ik heb het over Nebula. En dat nummer, dat heet Far of Memory.